7 uur en dan net wel met het NOS journaal.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 Een belangrijke map uit het dossier van Tristan van der Vlis is verdwenen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Het reageert op een reconstructie van de NOS... naar de toekenning van een wapenvergunning aan van der Vlis. Die schoot vorig jaar in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn... zes mensen dood en daarna zichzelf. In de verdwenen map uit 2005 zat volgens bronnen van de NOS informatie... dat van der Vlis onder psychiatrische behandeling stond. Dat betekent dat de politie al voordat ze een wapenvergunning verleende... had moeten weten dat van der Vlis psychische problemen had.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 Een derde Nederlandse ploeg mag dit jaar meedoen aan de Tour de France. Naast Rabobank en Vacan Soleil heeft nu ook de ploeg Argos Shimano een uitnodiging gekregen. De ploeg deed drie jaar geleden ook mee, toen onder de merknaam Skillshimano. Shimano. Het weer vanavond bewolkt met plaatselijk wat regen. Vannacht overwegend droog, morgen overdag wolkenvelden, tijdelijk wat zon. Het wordt zo'n 8 graden. De Paasdagen worden wisselvallig met een iets hogere temperatuur. Dit was het NOS Journaal.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 Dans met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. Ik ga vanavond praten met Betty van Garel. En ik ga met haar praten naar aanleiding van een heel bijzonder mooi boekje... dat zij heeft gemaakt. De Trommel van Elseberg. En Elseberg, was een Duitse schilderes... Die leefde van 1877 tot 1942. Ze bewaarde alles wat ze belangrijk vond... aan persoonlijke documenten, liefdesbrieven, foto's van vrienden... krantenknipsels en rekeningen in een beschilderde koektrommel. En toen ze met haar man Samuel Swartz naar Auschwitz werd gedeporteerd... vond een vriendin die trommel in haar Amsterdamse atelierwoning. En die trommel en dat wat erin zat... En zit, dat heeft Betty van Garrel gebruikt. om een verhaal te maken, een heel mooi boekje. over Elzenberg, die in 1943 in Auschwitz overleed. Welkom, Betty van Garrel. Ik ga met je praten over dit, dit boek, maar ook over eh, nog een paar andere dingen. Jij bent eh, journaliste geweest bij De Haagse Post. Je schreef over kunst, bij dat prachtige tijdschrift. Weekblad. Eens in de twee weken verscheen het Hollands Diep. En dat moeten we dan niet verwarren met het Hollands Diep. Dat nadien nog door de bezige bij werd uitgegeven als een glossie. Nee, ik heb het over het oude Hollands Diep. Dat werd gemaakt door journalisten die ooit bij de Haagse Post hadden gewerkt. Zoals ja, jij. Cool. Want jij bent van de generatie Armando, Kaasschippers, Hans Sleutelaar. En nu heb ik ook bijna... Nou, eh... Armando is wel tien jaar oud. Ja, maar die was jouw chef bij de Haagse Post. Ja, die heeft mij het vak geleerd. Wat heeft hij je precies geleerd? Nou, de belangrijkste les heb ik altijd gevonden. Uh, doe maar alsof je van de maan komt vallen en schrijf op wat je ziet. Dus is, die vervreemding, daar heb ik heel veel aan gehad. En verder is het net als, denk ik, als, als je een beetje gevoel hebt voor taal hoe zet je een stuk op, wanneer begin je, wat vertel je dan en hoe eindig je. Nou, dat had ik heel snel door, want ik was al begonnen te schrijven... voor ik bij de HP kwam. Maar hij heeft, was ook nog in school voor journalistiek, dus het... Uh... Maar dat, hè, van doe maar alsof je van de maan komt. Doe maar alsof je van de maan komt vallen. Ging je dat makkelijk af of niet? Uh, nou, na enige oefening... <laughs> Ik val niet dagelijks van maar, maar ik begreep wel heel goed wat hij bedoelde. Die, uh, uh, probeer, eigenlijk komt het erop neer dat je probeert naar de werkelijkheid te kijken... met de ogen van een kind. Maar dan een kind met uh, een beetje bewustzijn. Hè? Met, met de ontvankelijkheid van een kind. Als je het nou hebt over een kind. Jij bent van, van 39. Ja. Het verhaal vanavond, dat zal, dat zal voor, een deel, voor een groot deel ook over, ook over de oorlog gaan... naar aanleiding van die trommel van Berg waar ik het net over had. 39. je komt uit een Amsterdams gezin. Wat herinner jij je van de oorlog? Ja, het begin, denk ik, ik was, toen de oorlog afgelopen was, was net vijf. Dus ik denk dat ik me van de laatste jaren van die fragmentarische herinneringen heb. En één daarvan is juffrouw Bol... Die vond ik zo mooi, juffrouw Bol. Die had uh, prachtige blond haar. En onder de neus had ze ook zo'n heel leuk. Dus onder de neus en boven de lip zo'n heel leuk kuiltje had ze. En ze had hele deftige uh, hoge hakschoenen. En uh, nylon kousen. En ik dacht, maar één ding, ik wil worden als juffrouw Bol. Zo wil ik later ook zijn als ik groot ben. En toen was het bevrijding. En ik stond op het balkonnetje. Wij woonden op de derde verdieping. Waar woonde je? Op de schinkelkade. schuin tegenover de Victoria bioscoop die er toen nog was. En vlak bij de brug. Met de brugwachters en hun klompen. Dat had je nog? Een brugwachter die een klompje omlaag ja, heel ja, ja, dat had je allemaal nog. En Keeshonden die heel hard blaften. En toen stond ik op het balkonnetje... En toen zag ik daar twee mannen die juffrouw Bol tussen zich in hadden en meesleurden. Ze verloor de hoge hakschoen en ze huilde. En mijn moeder kwam naar het balkonnetje toe. En mijn vader ook. Het waren echt, echt de bevrijding. En uh, toen zei mijn moeder, waarom huil je? Ik zeg, ja, juffrouw Bol, kijk nou wat ze met juffrouw Bol doen. En toen zei mijn moeder... Ach, juffrouw Bol was een moffenhoer. Dat, dat, dat woord moffenhoer kende ik niet, maar het is bij me gebleven. En la, jaren later hoorde ik dat woord, moffenhoer. Maar dan zit je ook meteen met dit verhaal midden in, in, in, die, ja, in die werkelijkheid van die Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat ideaal van jou, juffrouw Bol, wist jij veel wat ze verder deed, die nee. dan opeens afgevoerd wordt. Ja. Maar ja... Je zag een hoop dingen, want bij de slotenkade had je een begraafplaats. En dan zag ik ook allemaal, allemaal vanuit het raam, want het was een fantastisch uitzicht. En uh, dan zag je van die, ook in die laatste winter waarin alles bevroren was, dan zag je uh, handkarren met daarop, een, in mijn herinnering, hele grote schoenendozen. En daar zaten dan doden in. En die werden zo afgevoerd naar die begraafplaats op de Slotenkade. Het was eigenlijk nog heel landelijk. Je had er zelfs op die, op die Slotenkade nog een hoefsmit. Nou zeg, de, de, dat zijn beelden die je niet meer vergeet. En ook dat we dan... Dat was volgens mij, dat was volgens mij in de... Uh, ja, ook het laatste jaar van de oorlog, 1944-1945... Dan was er luchtalarm. En dan stonden, dat had mijn vader gezien, als er een bom op een huis valt, meestal blijven dan de, die, die percelen waar, het, waar de wc zijn, blijven overeind. En er was dan ook geen licht meer. Ik herinner me ook nog de lucht van karbiet. maakte diepe indruk op me. De lucht van karbiet. Het was dan een soort middel om een lichtje te hebben in huis. En dan, het stinkt ook, hè? Ja, het stinkt ook. En dan uh, onder aanvoering van mijn vader, als dan luchtalarm klonk. en alles was verduisterd, zwart papier voor de ramen. En als dan luchtalarm klonk. dan zei mijn vader: kom. En dan gingen wij allemaal in een heel klein donker celletje staan. En waar de wc was. En ik zie ons nog staan, hoewel je elkaar niet goed zag in het donker. En keken we eigenlijk allemaal in die wc-pot. Tot het, tot het weer voorbij was, het luchtalarm. Nou ja, dat ging weer over tot de, tot de orde van de dag. Gek hè, dat dan die, die, die, die delen van het huis blijven staan, waar de wc is. Dat beweerde mijn vader. Ik weet het ook niet. Er is ook wel eens een bom gevallen op een dekschuit in de Schinkelkade. En die ging helemaal over ons huis en kwam in de straat erachter... Uh, gewoon op de rijweg terecht. Dus het liep heel goed af. Dat, die, die trommel hè, van Ilseberg... Kijk, je hebt een aantal hele bijzondere boeken gemaakt. Je hebt samen met Herman Pieter de Boer... Zalig zijn de schelen uh, gemaakt, dat later uh, dit jaar. zal uh, verschijnen, waar ik op televisie trouwens aandacht aan, aan ga besteden. Dan weten we dat vast. Maar je hebt ook, ik heb het hiervoor een prachtig boek gemaakt... over Willem den Oude, de schilder, Boven de Waal. Ook over een kunstenaar als Henri Plaat heb je een, uh, heb je een boek gemaakt. Maar op een bepaalde manier is dit kleine boekje... De Trommel van Elzenberg... Waarin je dus alles wat in die trommel zat. Aan, aan, aan een nadere beschouwing onderwerp. misschien wel je meest bijzondere boekje. En de vraag is dan. hoe kwam je bij die trommel? Ja. Ja. Ik, ik leen altijd van Arp. de beeldend kunstenaar. En dichter ook. Hè? En dichter. Een beetje zo uit de Dada periode Die had het altijd over de wetten van het toeval. Niet het toeval? Niet het toeval. Maar de wetmatigheid van het toeval. Dat heb ik een beetje. Dat heb, ja, dat heeft altijd indruk op me gemaakt. En ik geloof er bijna een beetje in. Die hele voorgeschiedenis van die trommel. begint ermee. dat ik woonde nog in de Amsterdamse Jordaan. Dat ik in het buurtcafé een hele leuke man zag. met veel humor en ironie. Wanneer was dat? Dat was denk ik in 1983. Dat was een kunsthistoricus Jan van Geest, daar ben ik ook mee getrouwd. was niet, je hebt overigens voor de NRC Handelsblad ooit... De, de, eerste, de, de eerste liefde van gemaakt. Dat is een prachtige reeks gesprekken met mensen over hun eerste liefde. Maar dit was dus niet je eerste liefde? Nee, en ik, en ik, ik heb mezelf daar verder ook niet in genoemd. Nee, het was niet mijn eerste liefde, want ik was al in de veertig. En... Uh... Nou, wij je kwam hem tegen? Ik je dacht kwam... meteen, dit is een leuke man? Ja, ik vond hem meteen enig, want ik kon zo met hem lachen. Was het, waarom, waarom vond je het meteen een leuke man? Nou, we hadden zoveel gemeen. Hij was een kunsthistoricus. Hij gaf les aan de, aan de TU in Delft. Daar kregen ze toen nog kunstgeschiedenisles. Hij was hij hoofddozen in kunstgeschiedenis. En we hadden dezelfde humor... En hij had ook, waar ik ook van hou, hij zat niet in een vakje. En ik ging die ook, uh, zei hij, ja, ik ga even voetbal kijken. En dan wist hij ook allemaal, uh, ja, die komt voor die club. En die van die. Ja, ik wist van God nog surreperen. Maar het was allemaal zo, ik hou daarvan. Dat mensen niet in vakjes zitten, dat ze zo open zijn. Dat had Jan ook. En die leuke belangstelling voor de beeldende kunst. Enfin. Jan zei op, de, op den duur van, uh, we gingen trouwen. Lop. Nou ja, we woonden gewoon samen. Toen gingen we trouwen, zoals dat dan gaat. En die zei toen, ik ga eens promoveren, de dokter anders. Ik vind het eigenlijk altijd zo lullig klinkt. Dat vind ik wel een goed, goed argument. Ja, de, dat klinkt zo lullig. Ja, hij vond het ja. altijd een beetje gênant. Ja. En uh, toen zei ik, nou, moet je doen. Goed, hij ging promoveren op Wim Schumacher. Wim Schumacher werd altijd... Die is de, schilder. De schilder. En die werd toen genoemd in de jaren dertig. samen met Willink en zo. Al de magisch realisten. Ja, dat is zo'n hele generatie Nederland. Het Pijkenkoch ook. Precies, de fout Pijkenkoch. Nou, ja, ja, dat oh, ja. fout. Dat komt, allemaal, dat, komt allemaal, dat komt weer terug. Het hoort bij de oorlog. Dat hoort maar goed, oorlog. daar ging hij op promoveren. Ja, en het is ook een heel mooi boek geworden. Wim Schumacher, de meester van het Grijs. De handelsidee. Allemaal prima. Maar. Hij deed zijn research en toen hij zijn research deed... kwam hij terecht bij Wilma en Max Schumacher... van het Amsterdamse Antiquariaat Schumacher. Wilma en Max... Uh, uh, Max is nu ook dood, de halfbroer van Wilma... Die hebben sinds, nou, sinds jaren dag dat antiquariaat gedreven. En Wilma doet het nog, die is nu 85 en die is nog zeer actief, uh, et cetera. Goed, Jan komt bij Wilma en Max en die zeggen: We hebben hier nog een trommeltje van tante van Elseberg. En Elseberg en de echtgenoot van Elseberg, Mommie Schwartz, eigenlijk Samuel Schwartz, maar iedereen noemde hem altijd Mommie. Die hebben nog geëxposeerd samen met Wim Schumacher. Kijk nou eens in het trommeltje, misschien zit er nog materiaal in over pa. Zeiden Wilma ja. en, en Max. Goed, het trommeltje gaat mee naar huis. Jan gaat in het trommeltje kijken. Er was voor hem eigenlijk niet veel te halen. Er zat weinig kunsthistorische informatie in over die Schumacher. Goed, ik zag het trommeltje staan... En dat was een beschilderd verkaden koekblik. Beetje leuk, abstract, beschilderd. Mooie kleuren hè? Met mooie kleuren. Groen. Groen. Dus ik zeg tegen Jan, wat is dat? Nou, Jan vertelde dat. En ook dat dus de eigenaresse van het trommeltje... die dat achtergelaten had, de Berg. Eh uh, in 1942 vermoord was in Auschwitz samen met haar echtgenoot. Dus ik ging dat bekijken. en dat, Ja, dat was natuurlijk iets waar je moeilijk los van maakt, zal ik maar zeggen. Het is zo'n dramatisch gegeven. Zo maar wacht even, wacht even. Dat is, dat is interessant wat je zegt. Want je hebt dat trommeltje en er zitten al die spullen in. We zullen er zo een paar uitpakken. En... Maar waar je moeilijk los van kunt maken, zeg je dan. Want, dat, wat... dat gegeven. Dat zo mensen leven. Van, die vrouw had hier, ik weet niet, een Duitse schilder. Ze had hier, ik weet niet, hoe lang geleefd, geschilderd. Hoe lang vriendig, woont ze al in Nederland? Maar, nou, misschien wel al vanaf 1909, 1910. Ja. Heeft er geld verdiend. Hele grote vriendenkring. En die vrouw... Ja, met die man. Die zijn dan al 65 en 66 jaar. Die Toen ze opgepakt werden. Ja. Worden uit hun huis gehaald, naar de Hollandse Schouwburg gebracht. Vanaf hun huis op het Sarfati Park. En uh, nou ja, Westerbork, Auschwitz. Dood. Verm en, nou, ja, dood is tot daar en toe. Maar vermoord, vergast. Het, uh, Enfin, ik was erg, uh, en daar stond dat trommeltje, dat armzalige trommeltje, ook weer ontroerend, zo zorgvuldig beschilderd. Had waar hadden ze het gevonden? In haar atelierwoningen? Ja, dan komen we weer bij de Schumachers. De moeder van Wilma Schumacher. Uh, en de vader, Max. Uh, uh, ja. De oude Schumacher. Gewoon nee, even maar... Nee, dat maakt niet uit. De oude Schumacher gewoon. Oude... Dat is ook raar. Maar die. Uh, Wim Schumacher, de ja. meester van het grijs. Wim Schumacher, die. Uh... De vraag is hoe dat trommeltje gevonden werd. Dat staat daar in het. Een... Oh ja, en die was toen al de, de moeder van Wilma en de vader van Wilma. Die waren, zijn altijd getrouwd gebleven, maar die woonden lo, uh, gescheiden van elkaar. De moeder van Wilma was een goede vriendin van Elsenberg. Nam Wilma Schumacher mee. Moeder en dochter kwamen daar vaak op zondagmiddag... bij tante Elsen op de thee. Die moeder was een, echt een uh, zo socialistische, idealistische onderwijzeres. Heel... Uh, ja, het lijkt me een zeer sympathiek mens geweest. Nou, die, die op een gegeven moment in november, begin november 1942... ze was, dacht al, oh, dat zit niet goed. Ze had ze al aangeraden om onder te duiken. Schijnen meer mensen gedaan te hebben. Hoe weet je dat? Ja, dat heb ik weer in de tijd, ben ik uh, ook nog wat onderzoek gaan doen. Bij, via Wilma. Via Wilma ook, die wist natuurlijk veel... En ook nog wel eens iemand van de familie Baandes... waar, ze, waar weer uh, Elsberg Berg mee bevriend was. Hoe dan ook? Er was gezegd van jongens, of jongens jullie moeten gewoon weggaan. Want pas nou op. Ja, dat schijnt gebeurd te zijn. Ja. Sommige mensen twijfelen daar weer aan, maar goed. Maar bijvoorbeeld bij de, Wilm, bij de moeder van Wilma Schumacher... daar zit ook vecht dat, van die antiquaar, Die heeft daar geschreven... Uh, over een 17e eeuwse plateelschilder, Frederik van Vrijtom... dat heeft hij in dat huis van de moeder van Wilma... in de Karel du straat geloof ik... heeft hij daar uh, dat geschreven. Dus die nam ook nog onderduikers op, die mevrouw... die, dus ja. <coughs> die onderwijzeres, die dus in de eentje voorstand... want Wim Schumach was natuurlijk aan het schilderen, dat begrijp je. En, die, en zij moest dat met die dochter maar zien te redden... Nou, die ging op een dag naar het Savatipark. park. Het huis was leeg, ze vertrouwde het niet. Enfin, toen uh, heeft ze nog een trommel gevonden. Deze trommel van Elseberg. En een stel schilderijen. En na de... Maar dat moet je even voorstellen, hè. Als je van de maan komt gevallen, wat je hebt geleerd van Armando. Dan kom je zo'n zo huis binnen, daar. Je weet, ze zijn weg. En dat, dat... Heb jij je wel eens voorgesteld hoe dat dan is? Ja? Ja. Ja. Hoe je daar binnenkomt, niemand meer. Hoe heimisch is dat? Dan heb je zo'n trommeltje daar. Maar ik heb me met opzet verre van het interpreteren van de gevoelens... van de moeder van Wilma Schumacher. Ja. Want dan ga je... Dat wilde ik niet. Ik heb dat op een andere man manier geprobeerd om dan een emotie te... Ja, want dat zeg ik. Dat heb, daarom vind ik het zo'n bijzonder boekje. Je hebt gewoon die trommel uitgepakt. Ja. En dus nogmaals, het dus was eigenlijk geen nauwelijks kunsthistorisch materiaal. Sterker nog, ik had zelfs nog nooit een schilderij van Elseberg gezien. Want was, ik had een boek gelezen waar daar iets over instond. Maar dat was eigenlijk alles. Maar dat kon me niks schelen. Het was het gegeven van die trommel... Ja, die iemand op die manier achterblijft. En waar dan ook door de inhoud, want het was zo rijp en groen... er dus zaten ook kleine strookjes in met genoteerde adressen... nauwelijks leesbaar, of een recept voor het bakken van een cake... of een plaatje uit de krant geknipt van de jonge Coeur of lammeren in de lentewei, dat ze dan weer gewoon uit een krant geknipt. En, en weet je hoe dat? Waar, dat, dat, is, dat is dat is mooi van die trommel natuurlijk. Al die dingen zitten daarin. Ja. Maar ook zonder enige samenhang, behalve dan de samenhang die je mens is. Precies. Er was geen enkele samenhang. Dat maakt het ook verdomde lastig om het om het toch nog een soort verhaal of een nou ja verhaal. Ik heb in ieder geval heb ik me strikt gehouden aan de documenten die daarin zaten... en ik heb niet veel daarnaast uh, gebruikt. Ik dacht, het... ik moet het doen met die inhoud van die trommel. Als het nou is... Hè? Want ik begon dit gesprek met, een, met vragen over de oorlog... en toen had jij dat over die bombardementen, de lucht van Karbiet. Uh, en noem maar op, dat heb je meegemaakt... Wat je hier hebt gedaan is een soort, een soort emotionele archeologie. Die heb je op dat trommeltje toegepast? Ja. Waarbij je de emoties uit de weg gaat, maar beschrijft wat daarin zit. Ja. En dat, dat, dat, dat heb je natuurlijk overigens ook geleerd in die tijd van de Haagse Post. Ja. Vooral dat schrijven En de emoties laten opkomen uit, uh, uit een soort kale taal. Ja. En niet... Uh, geen... Uh, je lantijnen talen en zo... of uh, met je emoties gaan lopen, uh, uitventen. Nee, oh, En dan moet de emotie eruit opstijgen. Dit is overspanns met boeken op Radio 1 en ik praat. U hoort haar met Betty van Garrel. Ooit journalisten bij de Haagse Post. Daarna bij dat prachtige blad Hollands Diep. En we praten over de trommel van Elzeberg. Die trommel die zij via via in handen kreeg. Met daarin al die documenten, spullen, knipsels. Recept voor, uh, voor het bakken van een cake van Elzeberg. Voor het verwijderen van uh, uh, marmervlekken of zo. Vlekken op het marmer, er zit Kijk, van dat, alles in. Dat vind ik nou zo goed van je. Dat je dat dan gewoon weet, het verwijderen van marmervlekken. Ja, zo maar weet je, dat is dan weer het mooie. Dan ontstaat er ook toch een... Er ontstaat ook een beeld van een tijd, hè? van een tijd voor 1939 bijvoorbeeld, ja? die jij niet hebt meegemaakt. Heb jij een idee van hoe dat, hoe dat. Natuurlijk heb je dat. Hoe dat leven toen was, haar leven, in de jaren dertig, zeg maar voor de. Voor de... Nou, dat de denkt dat dat of wel twintig. leuk, bohemien was hoor. Van die... Ja, en uh, ook zo'n beetje die sfeer van moderne vrouw, dat androgyne, weet je wel. Zo'n beetje halve jongenskopjes en. Ze was heel goed bevriend met een andere vrouw. Die een uitgesproken lesbienne was. Tine Baanders. En ik weet niet hoe zij verder. Uh, ze zijn heel lang bevriend gebreken. Maar wat, wat Mijn mommy was ook bevriend met ze, hoor. Dus het was een grote, leuke familie. Maar hoe, hoe, wat, wat, wat voor dingen zocht je bijvoorbeeld uit? Want ik probeer me nu voor te stellen. Je hebt dat trommeltje. Maar hoe heb je dat uitgepakt? Ja, ja. Ik. Dat was me nogal wat, want dat kwam er ook nog eens bij. Nou ja, een, een samenhang was er, was er eigenlijk niet. Hè? Het was gewoon volgepropt met, en ook niet een volgorde. Maar er was iets anders. Er kwam een geur uit die trommel op. En het was een geur van een ouds. Van, niet oud, maar van een ouderwets parfum hè, van poeder. Dus dat had misschien heel lang in haar tasje gezeten. En dat was helemaal wel uh, kippenvel. Want het was net of ze bij me aan tafel even zat. Maar naarmate die, die spulletjes langer op die tafel... en vaker eruit ging, die lucht natuurlijk ook... Uh, een die... beetje oplossen. Maar nu al die jaren later dat ik weer opnieuw in die trommel dook. Als ik die documenten, als ik ze naar mijn neus bracht, rook ik het nog. Ja. En het was zo. Maar wat voor reuk dan? Wat voor. Ja, een van oude dure parfums. Of zelfs vroeger poedendozen van je moeder roken of zo. Maar pa, kan ik kan ik... Had jouw moeder een poedendoos? Ja, mijn moeder had wel een poedendoos. En, en van die, maar ook zo n, zo n, is, dat, is dat ook een, een beetje een, een, een, een geur die je met chic eh, associeert? Of met, met feest? Of met... Ja. Nou, bij, bij Else Bergen wel was het wel een beetje chic, vond ik. Want waar <coughs> ik denk dat het eigenlijk een samenstelsel was van geuren met poeder en een parfum wat in haar tasje ook had gezeten, die, die, die spulletjes of make-up spulletjes. En waar die documentjes mee, want ze bewaarde zoveel... ze zal dingen wel eerst in de tas hebben gestopt... en vervolgens in die trommel hebben ge ja. gestopt. Maar daar zit je dan, met dat trommeltje. <kuggen> en dan ga je uitpakken en je hebt die, je hebt die lucht, ja. alsof ze er ook zit. Ja. Had je niet het gevoel dat je een indringer was? Ja, ook. Soms dacht ik, ik zit me te bemoeien met de spullen. Van, het, het zijn mijn zaken eigenlijk helemaal niet. Wat bemoei ik me mee? Mag ik dit wel doen? Dat dacht ik soms ook wel, ja. Maar je hebt het toch gedaan. Ja, omdat ik ook wel geprobeerd heb toch uh, dingen waarvan ik dacht dat ze... Misschien iets te ver ging of zo, om dat toch een beetje dan niet op te nemen. Heel precies, zal ik maar zeggen. Je hebt er eerder over haar geschreven voor NRC Handelsblad, hè? Ja, he? voor NRC Handelsblad. Dat was want in 1989. Toen al? Toen al. Wat heb je toen gedaan? Uh, ja, eigenlijk hetzelfde, maar nu ben ik er nog uitgebreider op ingegaan. En dat was toen heel leuk ook, want bij die krant kon alles, hè? Ja. Dat maakt het ook zo leuk, want we kwamen van het Hollands Diep... en we gingen naar het Cultureel Supplement. Het Hollands heet... Diep, dat was failliet gegaan. want dat. Exact. Zoals alle heel veel mooie dingen, die gaan dan failliet, ja. want dat kon niet. En jullie waren natuurlijk ook niet de meest handige zakelijke types. Nee, we kregen ook geen subsidie. Andere, ik geloof, de Haagse Post kreeg wel subsidie, wij niet, weet ik het veel. Maar goed, we hebben met zoveel plezier aan het blad gewerkt. En toen gingen we door een godswonder weer allemaal... naar het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Nou, K.L. Pol, meester K.L. Pol was de hoofd van de literatuur. En Lien Heiting van de beeldende kunst. En dat was zo'n leuk klimaat, want je kon daar eigenlijk altijd alles doen. Want toen zei ik tegen Lien... Nou, ik ga nu met, de, met Jan en met de stel Tuarex ga ik de centrale Sahara door. Met wie? Met een stel wat? Tuarex. Oh wacht, dat weet ik. Die ken ik. Ja. Want, en dan ga ik, gaan we de centrale Sahara door. En wat ging je daar in godsnaam doen met? Ja, dan gingen we rotsgravures bekijken. Dit, helemaal geen rotsschilderingen, maar rotsgrafures. Ja. En maar goed, ik zei uh, tegen Lien... Ja, ik ben er even niet, want ik ga nu uh, door de Sahara wandelen... want wij moesten lopen en de kamelen droegen het water in de tentjes en zo. En uh, dan zei Lien... Oh, dat is goed, je doet Maar als je maar met een goed stuk terugkomt. Dus alle, dat was ook. Dat is een van de wat ook hoort bij die. Uh, het klimaat waarin je prettig werd. Dus als ik dan. Ik wist dan. Want niemand zat natuurlijk op dat stuk te wachten. Maar het kwam er dan op neer dat. Uh, ik wist, want het ging dan in mijn vrije tijd... want ik raakte natuurlijk helemaal bezeten door de door inhoud van die trommel. Nou, ging ik daar weer verder aan en op een dag maak je dan zo'n stuk. Nou, dan weet, dan, nou, Lien vond het ook oké. Okay. Dan weet je ook, je hebt ook een plek dan. Hè? Dat ja. maakt het ook allemaal prettiger werken. Maar wat ik wel mooi vind hieraan ook... en dat is ook de manier waarop je werkt... dat is dat je eigenlijk gewoon aan iets begint... en je weet helemaal nog niet waar, waar je waar toe gaat leiden. Dat is toch mooi dat dat kan. Ja, nou ja... Ja, je weet dat het een stuk qua, wordt. Ja, dat, dat wel, ja, ja. Maar niet precies wat. Nee, maar ja... Het is toch altijd... Het, als, je, als jij je programma maakt, weet je toch ook niet precies... Je hebt wel ongeveer in je hoofd waar je naartoe wil, maar verder moet je, ben je toch ook aan ja, profist aan de slag. Ja, dat moet al. al ja. denk anders kom je toch nooit wat te weten. Nee, nee, nee, precies. Wat, wat, wat, wat ben jij nou bijvoorbeeld, hè? Nou, laat ik eerst nog gewoon wat gedetailleerde vragen aan dat trommeltje. Daar pak je dingen uit. Wat, wat ben je aan de hand van wat je vond echt ook nog extra gaan, uh, gaan, uh, gaan, gaan, gaan uitzoeken? Er zitten ook bijvoorbeeld, ja, er zitten er, er zit er gelukswensen in hè, die ze uh, heeft, ge, uh, heeft gekregen. Nou, Kaartjes, wat, wat ik ging uitzoeken, en dat is allemaal even verschrikkelijk. Wat ik bijvoorbeeld ging uitzoeken, dan, nou, dan kom je dan. Verdiep je in het leven, maar ja, je ontkomt er niet aan, die dood, die, die, die moord op die mensen, dat nadert en nadert naarmate dat, dat verhaal eindigt. Ja, dat is iets wat je in die geur, dat moet je even proberen, probeer ik me voor te stellen. In die geur die eruit komt nog, hè, die parfum. Die... Ja, dat maakt het nog, nog lichamelijker bijna, nog, nog, nog tastbaarder, nog wezenlijker. Maar je weet dat het gaat eindigen met cyclon B. Ja, ja, precies, verschrikkelijk. Maar dan zit je met dat trommeltje. En dan pak je er allemaal dingen uit. En je weet en... Ja, en dan ga ik ook weer. Want in de zestige jaren kreeg je zo'n hele hozen aan boeken... over uh, de Tweede Wereldoorlog pressen. En dan denk ik... Hoe lang duurde die reis nou ook weer precies van Auschwitz naar, of van Westerbork naar Auschwitz? Ga ik weer in die boeken lezen? Ja, je wordt er natuurlijk tenslotte gek van. Ga ik dat in memoriam? Dat is dat hele dikke boek met namen van alle Joden die zijn weggevoerd. Ga ik weer eens in dat boek? Hè? Nou ja. Het houdt er niet op. Het houdt niet op, nee. Ik, was, oh, ik, was ook blij, ik ben blij dat het klaar is, want... Op een gegeven moment, en want dan nog wat je allemaal ziet en, en, en hoort. Er is altijd wel weer iets over... Of dan weer eens een boek over de vijand. Een gezellig boek over uh, Heidrich of zo. Ook van die leuke mensen allemaal. Leuk opgevoed. Vader die een muzikus is. Uh, uh, Operazanger, componist. Uh, een muziekschool heeft. En er komt er zo iemand uit naar voren. Ik begrijp niks van de mensen, hoor. Maar ja, dit terzijde. Nou, nee, dit, dit helemaal niet terzijde. Dus je snapt er echt niks van? Nee. Niet wat, wat een mens is, begrijp ik niet, nee. Want het kan, die kan zoveel kanten op. Dat kan een soort uh, held worden. Of een misser die voor 250 een stel joden in de oorlog aangeeft en verraadt. Dat kan allemaal... Maar dat kon ik nooit zien als ik, als ik met een tijger of een krokodil uh, uh, gezellig heb. Nou ja, dan weet ik dat ik op een gegeven moment hap. Maar met mensen weet je dat niet. Je, pas als je ze lang kent en dan. en ze, je raakt vertrouwd met ze, dan begin je ze te, te, te vertrouwen. Maar het is toch een raar, een raar uh -huh. wezen, de mens. Nou ja, dat zijn, het doet er eigenlijk allemaal niet toe, maar het gaat nee, allemaal dat, door je kop. Nee, ja. dat doet er allemaal wel toe, want dat gaat dan wel door je hoofd. Je probeert het ja. allemaal op te sommen, maar dat gaat allemaal door je hoofd. Ja. En kijk, wat ik, wat ik nou ook opeens zit, zit, zit te denken, dat is... Je zegt, oké, okay, je gaat al die documentatie eromheen zoeken. En je gaat dingen uitzoeken. Ben je ook naar Auschwitz uh, uh, geweest? Nee, ik niet. Sherry Duins is geweest... Nee, dat kan ik van, niet. Je ook, ook van de, zegt van de, uh, geweest, want die is ook uit de tijd van de Haagse Post. Maar was het toen dat, die, dat, die, uh, dat, dat ja, hij... Ja, daarna is hij nog geweest. Ik ben wel in Bergen-Bels een keer geweest. Maar Auschwitz, nee. Ik, de, ik weet ook niet of dat aankwam. Maar Bergen-Belsen wel? Nou ja. Dit, dit, <laughs> ja dit, <laughs> maar wat ah. zie je dan? Wat snap je dan? Nee, dan snap je nog niks. Nee, v verbazing over... Uh... Het wezen mens. Dat... Dat ook als je bijvoorbeeld het boek over Heydrich probeert te volgen. Wat er nou allemaal in die man... Want die heeft met Himmler echt goed zijn best gedaan... om dat planetje te laten lukken. En dan ook nog uh, met, die, uh, met die andere man die alles uh, uitvoerde. Ja, maar als je... Als je nou bijvoorbeeld Armando, hè, die heb jij meegemaakt bij de Haagse Post. Want die zat daar als chef kunst. Ja. Uh, die heb ik wel eens geïnterviewd. En toen had hij een heel mooi verhaal na de oorlog. Toen werd er een, uh, werd er een, uh, een aantal SS'ers afgevoerd. En eentje stond op een achterbak. En ze werden allemaal uitgescholden. En die ene SS was een Nederlandse. Die uh, zei toen tegen de verzamelde uh, groep mensen... die hem het liefst meteen wilden lynchen... Niet tegenstaande het feit dat... En toen dacht man dan niet tegenstaande het feit dat... de vijand kan praten. Ja. En toen is die later ook heel veel... Hij heeft met Hans Sleutelaar... De SS's de, de SS. De SS ja. Heb je dat gelezen? Ja. Dat waren interviews met SS's, Ja, dat is ook... Zonder, ook, ook, ook, zonder, zonder, zonder, zonder moreel oordeel, gewoon, gewoon vragen, feitelijk. Vragen. vragen. Ja, ja. Heb je, snap je je toen iets van die, van, van, van, van, die, van die vijand... toen je dat las bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk niet speciaal. Nee, want al die mensen hebben wel een soort redenering. Nee, niet speciaal. En ik weet ook niet of ik toen zo... Ja, in de zes... nogmaals, in de 60 jaren kreeg je natuurlijk toen wel een hele hoos aan, uh, aan uh, literatuur. M maar ik geloof dat het me nu veel meer bezighoudt dan toen. Armande was altijd met de oorlog bezig, maar ik niet... Snapte je dat hij daar zo mee bezig was, of niet? Ja. Of vond je dat, houd er nou eens mee op? En, uh... Nee, dat begreep ik wel. En ik maakte toen ook nog een tijd voor het Algemeen, Algemeen Handelsblad... een serie, een dagje op stap met. En dan moest de kunstnaam, mochten de keuze maken waar we naartoe gingen. En, en liefst dat het iets met zijn werk te maken had. Nou ja, dan kwam je met haar mannen natuurlijk in, in consultatiekamp bij voor terecht. Ja. En dat vertelde hij ook wel, daarom kon ik het ook wel bij hem wel begrijpen. Dat die zoeklichten van het concentratiekamp. Hij woonde ergens in de buurt, maar soms flitste dat door zijn jongenskamer. Als die lichten zo. Tenminste, dat heeft hij mij verteld. Ja, en bij mij was natuurlijk van. Die oorlog was voor mij veel fra fragmentarischer als kleuter. Ik bedoel, toen de bevrijding uitbrak, was ik nog vijf. Dus dan gaan we na, je hebt niet zo... Ja, ik herinner me dat, ik, dat we zeiden tegen mannen man, uh, uh, was, het, uh, was alles bevroren. Die laatste winter. En dan kwamen er van die mannen de brug op met suikerbieten. En dan zeiden wij kinderen, helpen, helpen. En zei die man, nou graag. En dan zijn wij goed voor een suikerbieten. We was hartstikke trots, kwam naar huis met een suikerbieten. Want die suikerbieten waar kwamen die vandaan? Ja, die werden allemaal afgemeerd aan, de, aan, de, aan die kade. Want het was natuurlijk een verbindingsweg, zo dwars door de stad... waar die vandaan kwam. Weet je nog hoe het smaakte? Ja, nee, nou... Hadden jullie te eten thuis? Ja, want mijn vader heeft heel veel uh, geruild en gedaan. Die was te oud voor de arbeidseinsatz. En die heeft toen voor ons en voor zijn moeder... Die bezig, mijn grootmoeder en mijn grootvader die op de eerste verdieping wonen... Wij wonen op de derde verdieping. Heeft hij uh, altijd op fietsen, weet je wel, naar de Noordoostpolder... en al dat gedoe en al het... Uh, ja, allerlei dingen die maar enige waarde hadden. Maar die... nou, wat voor tinten heeft de oorlog voor jou? Zijn dat grijs tinten? Of, of, of, of heeft het ook te maken omdat je klein was met. dat je spelletjes herinnert die je, die je nog deed, ondanks de bomen? Ja, viel en, nog? en ook, ook die laatste winter, dat het zo hard vroor. Dus in de dukdalven, pa, pa voor ons huis, speelde je leuk vader en moedertje met je buurjongetje. Want die dukdalven waren dan kamers. En alles was bevroren. Dus dan hadden wij daar leuk kleine. Ja vertrekjes bedacht. En wanneer is voor jou he, die oorlog? Want je was van 39, dus je was zes toen de oorlog afliep. Nou ja, ik, ik ben in jarig, dus toen hij ja. afliep was ik nog vijf. Ja, vijf. En wanneer is die oorlog een grotere rol in je leven gaan spelen? Nou, naarmate, naarmate je meer bewust wordt van de omvang van... vermoorde mensen... Gevallen mensen. Al oh, die, die miljoenen en miljoenen mensen. De, ja, je wordt ontvankelijk voor het totale. Want in je kinderwereld zijn het maar fragmentjes. En naarmate je, je bewust bent van wat de impact is... dan gaat je dat natuurlijk meer... Maar nogmaals, het heeft me niet altijd zo bezighouden... Nu heb ik opnieuw, ja, de eerste keer met Else Berg, want dan ben je zo dicht op de huid. Ja. Want het blijft verder, het blijft gewoon op afstand. Ook die, al, die, die, die, die, die, al die moorden op die mensen. Maar hier hield dat op. Want ik leerde er een beetje kennen en ik kon ruiken ruiken. Begrijp je? En maar dat maakte hoe, het. Maar ook hoe de dagelijksheid doorgaat. Hè? Hier bijvoorbeeld, dat pak ik er even bij: dat is de nachtstroom. 20 cents per kwu. Weet jij wat dat is, kwu? Nee. Kilowattuur misschien? Ja, kilowattuur. Goed, oh, dat is het misschien. Dat nee, schiet dat me die... nu ook net te binnen. Ja, mij ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg het, ik krijg het op mijn oor ingefluisterd. Dat oh, moet kilowattuur. Goed, hè? En er staat, maar kennisgeving, let op. Hiermee, hiermee de berichten wij dat... Amsterdam, de Amsterdam, door ons in bewerking zal worden genomen... voor de elektriciteits, warmwatervoorziening van de gemeente... elektriciteitswerken. Voor gratis aanleg kunt u zich opgeven aan onze acquisiteur... die u een deze dagen komt bezoeken. De, de, de dagelijksheid ook van het leven. Heeft ze dat kaartje in die trommel zitten? Ja, dat, is denk, dat speelt zich allemaal nog af in de jaren dertig. Ja, dat zit daar dan in. En ook piano's en orgels. Ja, ja, tegen zachte prijzen. Wat tegen zachte prijzen? Nou, het komt de pianostemmen. En als er mot is in de piano... Dan de opgave voor het verwijderen van de vraatzuchtige mot uit de piano... dan is de, de eerste, het eerste onderzoek, geloof ik, gratis, als ik het goed onthou. Voor zachte prijzen? Ja, voor zachte prijzen. Maar ook bijvoorbeeld brieven? Die ben je allemaal nauwgezet gaan, gaan, gaan, gaan, gaan, gaan lezen. Natuurlijk. Voor zover ik ze kon lezen. Want soms waren ze ook onleesbaar. Die mensen konden zo klein schrijven. Dat is ook mooi. Maar zelfs met een loop kon je dan niet zien wat er stond. Ik spreek ja. overigens in Brans met boeken. Op Radio 1. Met Betty van Garl. De trommel van... Elzeberg, dat mooie kleine boekje. Door maar... een loep, wacht even, dit, dit, dat, dat, dat mag jij me aanvullen. Door een loep bekijk ik de talrijke fotootjes van Elseberg... en de mensen door wie ze omringd werd. Haar blik is beschouwend en vaak een tikje melancholiek. Soms zo doordringend dat ze dwars door de ander heen lijkt te kijken. Ooit had ze een typisch Duitse... Telefonistenkapsel. Wat is dat nou weer? Ja, dit zijn hier van die. Oh, dat ja, dat heb moet je beschrijven, gezien. want dit is radio. Je maakt nu allemaal draaiende he, bewegingen oh, naast ja, je oor. Maar he, vergeet het even. Um, ja, dat heb ik ooit in oude films gezien. Daar nou hadden Duitse telefonisten. Die hadden van die vlechten. En die rolden ze op. En die maakten ze met een speldje vast ter hoogte van hun oor. Dat is een telefonistenkapsel. Mooi. Dat heb je dus niet meer nu. Ik geloof niet dat het nog in de mode is. Nou, dat denk ik ook niet. Nee. <lacht> <lacht> dit is wat je een eufemisme noemt. Ja. Maar heb je... Heb je, heb je wat, wat is nou het meest onbegrijpelijke dat je in het trommeltje tegenkwam? Want kijk, die geur die eruit... Alles wat je tot nu toe doet, dat beschrijf je ook heel mooi, vind ik. hoor, Die geur die eruit kwam. Waardoor je dacht, moet ik dit wel doen? Want ze hadden het in de tas bij zich gehad misschien wel, dat trommeltje. Ja. Waarom zou ze het in de tas hebben meegenomen? Eigenlijk? Nou, niet het trommeltje, maar de paparazzes ja. die ze later in het ja, trommeltje ja. stopten. Ja. Ik weet niet of jij op de hoogte bent van een damestas, maar dat is, als je kijkt naar een tas van je eigen vrouw, dat is eigenlijk een mobiele prullenbak, maar dat moet je niet zeggen. Maar misschien heeft jouw vrouw een keurige tas, maar nee. ik kijk. Nee. Kijk, dit is niet... Ik maar. vind de damestas ongeveer het meest ergelijke wat er bestaat. Dat begrijp Snap je ik voorkomen. Ja, ik ook, want ik ben altijd aan het zoeken, ik kan er niks in vinden. Waarom doen dames dat eigenlijk? Uh, ja, die hebben veel dingen bij zich. Ja, maar ook dat zo'n dames, dat is, bij mijn vrouw, is er wel eens een mango uitgekomen die er een maand in zat. Ja, ja heb ik ook wel eens. Dan heb ik een banaantje mee voor onderweg. En dan drie, drie weken later denk ik, draait die tas weg. Naar de... Maar weet je, wat ik wat in dit boek, wat ik ook zo vreselijk schrijn vind... Dan, dan vond ik een klein een paar wasbonnetjes van een wasserij vlak bij Elseberg in de buurt. Zodat een atelier lang in Albert Kuip staat. Daar ben je ook gaan kijken natuurlijk, op die plekken weer. Ja. Heb je en... veel plekken uit haar leven bezocht? In Amsterdam althans? Nou ja, natuurlijk het Sarvati Park en, en zo'n en zo atelier... En... Ik heb wel eens in die buurt een beetje zo rondgelopen, maar die kende ik ook wel. Maar dan één dingetje, die zijn uit 192 juni 1942... dat zijn een heel klein pakje bonnetjes van die, die, die wasserij... met hele kinderachtige bedragen. Tenminste, dat lijkt nu zo, omdat het natuurlijk toen, toen was zo. En dan staat er... Dat pakje was bonnetjes met die verroeste peperclip. Die was in die trommel verroest. En staat: mev Voldaan, mevrouw Berg. Dan is het juni 1942. En in november, begin november 1942. Hollandse schouwburg, Westerbork, Auschwitz. Dan denk je: Zo. Die, zo. Keurige vrouw, diezelfde wasbonnetje. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, daar kan ik niet. Word ik helemaal, daar word ik zo verdrietig van. Ja, maar ook omdat je, je kunt er niet bij hè? Nee. Dan denk je, het is ook nog zo'n keurige vrouw... die ook nog die verdomde, verdomde rotbonnetjes betaalt. Hé, je zou denken dat je in een stemming komt van laat ze allemaal wat krijgen. Nee, ze gaat keurig haar... Ja. Keurig haar. Maar heb jij dat niet als je nou bijvoorbeeld over Haidri geleest? Je hebt nu dat, dat boek van die uh, Fransman, Binet. Ja, ik, maar dat, ik lees van Keurwars, als ja. ik het goed uitspreek. Maar, maar, maar, maar, maar, maar dat je dan, hè, dan wordt, wordt, wordt, wordt er over die mannen geschreven en over wat ze deden. Maar heb je dan, ik, ik, dan wel eens het idee van, nou, oké, okay, nu, nu, nu snap ik wat ze aan het doen zijn of nu kom ik in, in dat hoofd? Of denk je ja? Het... Nee. Want daar helpt ook van de, van de maangevallen komen uiteindelijk helemaal nee. niks. Hier, hier stopt het verstand. Ik, ja, ik denk, ik kan soms bij Heidrich... Nou ja, zal het motief wel zijn een gigantische geldingsdrang. Want hij wilde ook heel graag hogerop. Ja, en bij Himmler denk ik ook. Ik denk wel dat ze toch erg achter hun eigen carrière aan zaten. Ja, maar... en, en ze geloofde echt uh, in uh, een soort maffe theorie over... Uh, de zuiverheid van de Arische mens, het bloed en het boom. Het blijkt steeds dat ze dat echt geloofden. Ja. Maar als je dan teruggaat naar zo'n trommeltje... Hè? Had jij vaste tijdstippen waarop je aan het trommeltje... Eh, nee. Nu nee, niet. Nee, ik begon en er ging soms uren door en zo. Waar stond stond het? Nou, heel lang stond het. Nu stond het. Want Jan is het toch niet meer, want anders moest, van, dan moesten we eten of zoiets. Maar nu heb ik de, gewoon de hele grote tafel. En het stond helemaal vol met ja. al die spulletjes. En dan. En, en, en, ik, en nou ja, dan werk je door. Want je wil ook weer. Je moet ook weer verder leven, zou ik haar zeggen. Want je bent de tijd zo in de ban weer opnieuw. Want ik dacht, de tweede keer valt het wel mee. Maar we zijn helemaal niet waar. Er zat een tijd tussen dat eerste stuk en dit boekje. Waar is het trommeltje nu? Het trommeltje is nu in het Joods Historisch Museum. Geleend door uh, Wilma Schumacher. Die en... moeder het gevonden Ja. En weet je wat ik nou zit te denken? Dat... Heb jij nou een beeld van die vrouw gekregen van Else Berg... En sowieso laat ik het anders zeggen. Wat, wat, wat, wat, wat mij nou treft... Hè? dat is hoe als je zo'n trommeltje uitpakt, die brieven, bonnetjes, de elektriciteitsmeter, foto's hier een ontzettend geinige foto van een hond die een achter een bal uh, ja. aanhapt. Ja. Je weet meteen welke ik bedoel, hè? Ja, ja. Dan vraag je ook af waarom zat die foto van die hond met die bal erin? Ja, vond ze leuk, kennelijk. Ja. Dat zit bij de uitgeknipte krantenplaatjes. En dan heb je een beeld ook van een vrouw... die in de oorlog en het gevaar dreigt aan alle kanten... gewoon doorprobeert te gaan met wat een dagelijks leven is. Daar gaat ook wel een enorme kracht van uit. Als je even... Dit, even snapt, ja, maar ze, ze zat ook al een tijd bij die vriendin van haar... bij Tine Baal. Dus, en mommy Schwartz, haar, Samuel Schwartz zat op het Sarvatenpark. Het kan ook zijn dat ze... <coughs> want ze is aan het eind van de leven, was ook vaak ziek... En gaan ze elkaar heen, want soms denk je, hoe zat het huwelijke ja. godstem in elkaar gaan. Ze, schrijven ze elkaar echt heel ontroerende lieve brieven. Misschien dat ze ook wel dacht, ik wil bij, het is allemaal zo verschrikkelijk of het is zo dreigend. Ik, ik wil bij hem zijn. Of, laat, we moeten samen zijn. Ze waren niet samen. Nou, <coughs> ik heb niet begrepen dat Samuel Zwarts, mommy Schwartz, niet bij die vriendin woonde, bij die tiende baan... Dus, waar Else Berg dus wel nog ja, zat, ja, ja, ja. tot in de oorlog. Dus ja, hoe, hoe dat, dat allemaal... Zat, ja. nee. Als je haar nou iets zou kunnen vragen, stel je voor... dat ze opeens wel naast je had gestaan... terwijl je dat gevoel af en toe had. Wat had je, wat had je bijvoorbeeld willen weten? Wat stel je voor? Waarom ze niet weg zijn gegaan... En dat heeft waarschijnlijk uh, de reden die zo vaak wordt opgegeven. Dat uh, mensen dachten, joden dachten... Het, is, uh, het wordt geen goede tijd. Maar dit hadden ze niet verwacht. Misschien hebben ze... Want dat hoor je heel vaak. Dat mensen zich niet konden voorstellen hoe die werkelijkheid... dat kan je je nog niet voorstellen. Dus... Nee, maar ik zit ook aan, aan, aan, aan jouw eerste herinnering te denken. Of, of niet eerste herinnering, maar een belangrijke herinnering. Dat je wilde worden als juffrouw. Ik ben even de naam Juffrouw Bol. Juffrouw Bol. Wat deed Juffrouw Bol? Geen idee. Maar die, dat was voor jou een ideaal. Een paar... Die woonde in de buurt, Juffrouw Bol. Ja, ja. En ik was, ik, ik was drie of vier, vier denk ik. En ik dacht, oh wat mooi, ik wil later een ja. soort prinses. Dacht ik, ik wil later ook een prinses worden. En opeens worden. Wordt, ze, wordt ze afgevoerd. Ja. En dat, dat, dat is toch heel veelzeggend als, als, als, als beeld voor hoe, hoe, hoe complex, verwarrend en ingewikkeld de dingen allemaal kunnen zijn. Ja, en er komt een soort ja, schijnbaar antwoord. Ik, niet dat ik de betekenis daarvan begreep. Maar als je moeder dan zegt, oh, dat was een moffelhoor, hoor. Weet je wel, dan is het zo... Nou ja, dan is het toch iets wat aan de hand wat ik niet begrepen heb. Ik weet niet hoe je dat als kind... Uh, je stopt het ergens in je hoofd, want je bent het nooit vergeten. Ja. Je hebt nu dit boek gemaakt, hè? De Trommel van Elze Berg. Heel mooi uitgegeven door de uitgeverij Lubbehuizen, trouwens. Je hebt ook die, die boeken over verschillende kunstenaars gemaakt. Ik zat nou opeens te denken, ik noemde het net. Jij, en ik heb het eerder gezegd, je hebt dat ook dat boek over de eerste liefde van gemaakt. Hè? Dan zat je bij ja, mensen te praten, lang. heel lang geleden, over hun eerste liefde. Dat zijn hele mooie verhalen. is dus antiquarisch nog wel te krijgen. Maar en toen had je het net over de damestas... Ken ja. jij de dames? Dan zat ik opeens te denken... jij zou een hele serie over damestassen kunnen maken. Ik heb al eens voor de HP een hele serie gemaakt over kleerkasten. Die zijn ook altijd propvol. Maar damestassen? Ik, ik weet niet of ik het wel wil weten. Wat er allemaal in zit. Zou je nog een, zou je, zou je nog een boek willen maken? Nou, Iets wat je heel, nu ja? ik weer zo bezig ben... Ik zat ineens af te vragen of het mogelijk zou zijn om uh, zonder een ander... ook via associatie, een verhalenbundel te maken in je eentje. Dus eentje. Dat heb je met Herman Pieter de Boer ja, gemaakt, hè? Ja. Zalig zijn de schelen. Ja. Dat wordt opnieuw uitgegeven. Jullie ja. houden allebei van, van, van, van, het hielden van schelen mensen. Ja, Daar hadden ja. jullie dan anekdoten over dan ja, de andere ander. Ja. En op een gegeven moment werd het een soort kettingreactie... over ja. alle mogelijke onderwerpen. Ja. ja. Waarom was jij over zo geïntrigeerd door schele mensen? Nou, ik had op de lagere school was er zo'n leuke verlegen jongen met een gek oog. En daar dacht ik toen aan. Maar het was meer dat Herman. Was dat je eerste liefde? Nou. Nee, dat is ach, wat ik doe. Ik geloof <laughs> dat ik wel. Ik was nog maar heel jong. Maar dat was intrigerend. Ja, maar ik. Ik was vooral, het was een goed idee, want er zat een uitdaging in. En dat vond ik ook leuk. Maar je en, zegt, dat zou ik ook wel in mijn eentje willen. Gewoon... Nou ja, daar zit ik wel eens over te denken. Of dat mogelijk zou zijn, omdat zonder... Want we hadden dan ook nog een aantal spelregels afgesproken... in het om-en-om om verhalen vertellen. En, maar het, het werkte wel via de associatie. Een verhaal van Herman associeerde mij met een ander verhaal. En omgekeerd... En, episode. en ik wil eigenlijk nog een boek maken over een aantal dingen over beeldende kunst. Van mensen die ik echt zo leuk vond. Dat ik denk, ik wilde eigenlijk, wil ik nog wel eens niet een geëikt kunstboek, maar... Verhalen over die mensen. Ja. En, ik, en ik dacht nog aan een boek. Maar ja, moet ik zo hard werk ik ook niet. Nou, we hebben er al een, een handvol vrouwen wil ik zo graag maken uit allerlei generaties. Portretten van vrouwen? Ja, een handvol vrouwen. Van een jonge vrouw tot, tot een oude vriendin van me die al lang dood is. Nou, lijkt me prachtig. En wil je me nog één keer dan zeggen hoe het ook alweer was? Zalig zijn de schelen op dat... Want, zalig zijn de schelen, want zij zullen God de bot zien. Dank je, Betty van Garrel. En ik sprak met Betty van Garrel over de trommel van Elseberg. In brands met boeken. Overigens binnenkort een mooie nieuwe heruitgave van Zalig zijn de schelen... dat ze samen met Herman Pieter de Boer maakten. En wat ik ook nog even wil zeggen is dat we volgende week hier hebben... de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel. En met hem ga ik praten over de democratie en wat daar allemaal niet aan deugt. En daar heeft hij hele verstandige opmerkingen over te maken. Dadelijk twee dingen van Max. En vanavond vertellen broer en zus van John Baburam... Een van de vijftien politieke tegenstanders van het militaire regime van Boutersen, die op 8 december 1982 vermoord zijn. Hun verhaal: dat dadelijk in twee dingen van Max na acht uur.